Mark Hokken met het NOS-journaal. Het centraal station van Den Bos is afgelopen avond opnieuw deels ontruimd geweest. De politie kwam ter plaatse en het treinverkeer werd stilgelegd. Korte tijd later bleek het, net als eerder op de avond, loos alarm. Iemand had gemeld dat er een ruzie was in de trein. Daarbij werd volgens de melder gesproken over een vuurwapen. De politie heeft geen vuurwapen gevonden. Eerder vanavond hield de politie bij het station Den Bos een man aan na een valse bommelding. Ouderen zijn minder eenzaam dan 20 jaar geleden, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Komt vooral doordat 55-plussers vaker een partner hebben en een groter netwerk onderhouden. De daling gaat over de individuele kansen op eenzaamheid. Toch stijgt het aantal ouderen dat eenzaam is nog steeds. En dat komt volgens de onderzoekers omdat er ook steeds meer mensen van boven de 55 jaar zijn. Voormalig FBI-directeur James Comey heeft in 2016 procedurefouten gemaakt... in het onderzoek naar het e-mailverkeer van Hillary Clinton. Hij heeft niet geprobeerd de presidentsverkiezingen te beïnvloeden... stelt de interne waakhond van het ministerie van Justitie na een onderzoek. Comey maakte in juli 2016 bekend dat Clinton niet vervolgd hoefde te worden. En Kort voor de verkiezingen, in november, heropende hij het onderzoek... wat hem op kritiek kwam te staan... Komi overtrad de regels, maar had geen politieke motieven, luidt de conclusie van het onderzoek. De Almeerse wethouder Tjerd Herma is opgestapt na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Een lokale krant in Almere diende deze week een officiële klacht in voor het lastigvallen van een verslaggever door de wethouder. En zou via Facebook Messenger berichten naar de journalist hebben gestuurd die, volgens de krant, erg persoonlijk waren. Herma had naar eigen zeggen een broekzakgesprek gehad met de verslaggever. En daarna aan de verslaggever gevraagd: Ik hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen. De wethouder voelt zich na de bekendmaking van het gesprek persoonlijk aangevallen door de krant. En is nu dus opgestapt. Het weer, de regen trekt vannacht geleidelijk naar het oosten weg. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Overdag is het meest droog, met zo nu en dan ook zon. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort.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 En de shoppen niet tot zijn recht. ZFM ZFM Als ik zwijg Wil ik zoveel zeggen Veel meer zeggen dan het lijkt. Dan ben ik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 For